De best betaalde bankiers in Nederland zijn volgens de Nederlandse bank vorig jaar nauwelijks gekort op hun bonus. In totaal werden wel minder bonussen uitbetaald dan het jaar ervoor, maar de centrale bank noemt het opmerkelijk dat er fix extra is betaald bij banken die grote verliezen leden. De Nederlandse bank wil nu de richtlijnen voor bonussen aanscherpen. De Duitse politie houdt vanwege een verhoogde terreurdreiging verscherpt toezicht op vliegvelden en spoorwegstations. Op internet is een videoboodschap verschenen waarin een Duits sprekende moslimmilitant dreigt met aanslagen omdat Duitsland troepen in Afghanistan heeft. De man zou sympathisant zijn van Al-Qaeda. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is het voor de tweede achtereenvolgende avond onrustig geweest. Jongeren gooiden stenen naar een politieauto en scholden agenten uit. De politie heeft 43 relschoppers aangehouden. De onrust was ontstaan nadat de politie een jongen van 14 had aangehouden. Een gevangene die verlof had is woensdag ontsnapt. Hij mocht met drie begeleiders naar het graf van zijn moeder en miste ontkomen. De man zat een straf uit in de penitentiaire inrichting in Vught, maar niet in het extra beveiligde gedeelte. Waarvoor de man is veroordeeld wil justitie niet zeggen en ook niet waar hij is ontsnapt. De Amerikaanse justitie verdenkt oud-minister Gail Norton van corruptie. Ze zou Shell voor honderden miljarden aan contracten hebben gegund... terwijl ze in een sollicitatieprocedure bij de oliemaatschappij zat. Norton was onder president Bush minister van Binnenlandse Zaken. Een paar maanden nadat de oliecontracten waren getekend... ging ze bij Shell werken. In Griekenland is een man opgepakt die marihuana kweekte in de middenberm van een snelweg. Hij werd betrapt toen hij stond te oogsten naast de snelweg tussen Athene en Thessaloniki. Hij had geen moeite gedaan om de planten aan het oog te onttrekken. De harsplanten waren bijna 2 meter hoog. Het weer geregeld zonder maar ook een paar wolkenvelden in het zuiden laatelijk vandaag mogelijk een bui met een kleine kans op onweer. Middagtemperatuur maximaal 24 graden. Dit was het.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon zee. Zandvoort en zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. met nu, wat leeft. Oké, okay, everybody, rise and shine. Time to get out. Goeiemorgen morgen, Zandvoort. Oh nee, dat is er niet vandaag. Eh, kras op. Nou, nou, uh, nou, ja. Toebak leeft op de radio, leuk dat Toesel heeft aanstaan ja, we zijn we, Onze streamer is altijd leuk, maar als wij er zijn is het gewoon wel twee keer zo leuk Misschien twee keer. Wel drie keer. Ik zet hem in op drie keer zo'n slag. Ja? ja, drie keer is echt ja, drie keer is wel leuk gewoon. En ook al wat er ook gebeurt, wij laten ons ons leuke uurtje niet ontnemen. Want wij vinden het gewoon zo gezellig om zijn te Zijn Dat ben allemaal persoon het? Precies, precies. Echt, ik kan maar s'nachts wel wakker worden. Oh, ik word s'nachts ook wakker. Jij door. wordt s'nachts wel weer wakker. Maar ja, het is voor mij toch wel een van de hoog... Nou, wel het hoogtepunt van de week. Het is gewoon het hoogtepunt van mijn leven gewoon. Ja. Als ik echt mijn hele leven heb geleid om één uitzending te mogen maken hier op de en Zandwoord. Dan is dat voldoende. Ja, precies. Dan kunnen die kinderen ook gewoon al weggenomen worden. Dit één oh. uitzending hier... Oh, nu ga ik even verder. Ik, ik denk dat als jouw kinderen dit horen... Dat ze niet in, dat niet wordt geen vaderdagscadeautje. Nee, al die uh, liedjes over vader... Je het liefste. Niet, weer niet dat... die zelfgekleide asbak. Ja, maar je raakt het toch al niet. Dus dat scheelt. Nou, ik, ben, ik heb ook mijn dag niet zo. Hè. Ik ben een beetje verkouden. Ik oh. heb een beetje een bad day. Echt waar, hè? Je hebt je gehoord het plaatje over Balkanen. En de Balkanen had het ook een slechte dag. Nou gaat het zich verschuilen over het feit dat hij ook een beetje grieperig was. Ja, haar, dat haar met... zat niet goed. Ja, nou, haar zat niet goed, dat <laughs> soort dingen allemaal. Daarvoor had hij uh, daar is, uh, door, Noem je dat ook weer een uh, praten na uh, Prinsjesdag. Noem je dat ook alweer? Uh, ja, ja. De bespreking van de miljoenennota. En het was... Oh god, nou vraag, vraag je me wat. Nou goed, hij, hij was niet zo scherp. en Het was, oh, ging ook hard. Nee. Ja. Heen en weer ging het. En, uh, nou, ja, nou verschuilde ze achter het feit dat, dat, dat hij niet zo lekker was. En dat hij uh, een slechte dag had. En er is ook een plaatje over nog gemaakt. Bad day. En dan hoor je stukjes... Van Balgen, het is doorgeconfigureerd. Dat klinkt echt ja. heel grappig gewoon. Ja, dat was ook bij, uh, uh, bij Ma Martijn, eh, uh, bij een uh, Nederland 3. Ja. En daar zat, zei hij ook steeds van uh, verklaren of zo. Dat moet dit verklaren of zo. En dat verklarende dat. Uh, de ja, dat, dat was he heel veel zo. dezelfde soort dingen. Ja, <laughs> dat was echt heel erg. Dat was ook super saai. En, en, en een stukje van, nou, was het uh, 1A14 tekst dat hij voorlas? Zal ik wel drie keer snoeien of vier keer snoeien hard elke keer? Snoeien. Het ging wel heel hard. Nou, als je het al hard wil spelen, ja, dan is het allemaal wel heel hard. Ja. Zeg ik van nou, nou weten we het allemaal wel. Nou goed, dit is Tobak Leeft op de radio. En uh, nou, we lezen van allerlei dingen in de krant... En wij lezen in de krant zoal, ja... Ja, nou, ik, heb, ik moest net al vreselijk lachen. Je hoorde me lachen net, hè? Ja. Maar het ja, kwam ja. over een inbreker in Amerika. Ik, ik kwam echt niet meer bij toen ik dit las. Die uh, was gaan inbreken en hij had echt een uh, paar mooie... die te ringen te pakken en zo. Maar wat had die sukkel nou gedaan? Dat is echt... Uh, dat ja, was, ja, ja, ja, ja, ja, echt ja. een man ook weer natuurlijk. Die, die zit dan van... Nou, ondertussen... Hé, hey, de computer staat aan. Even computeren. En toen had hij de PC. Die stond dus uh, op een pagina van een vriendensite Facebook. En de inbreker had dus van de gelegenheid gebruik gemaakt... Maak hem even in te loggen en even zijn berichten te lezen. En daarna was hij in de haast vergeten om zich weer af te melden. Dus voor de gearriveerde politie was het een fluitje van een cent om de dief op te pakken. Hij zit vast en kan bij veroordeling een gevangenisstraf tegemoet zien van... Nou, één tot tien tot jaar. We ja, zijn in Amerika niet misselijk met dit soort dingen. Eén tot tien jaar? Ja, maar is ik bedoel... Uh, uh, ja, dit is zeker wisselend. <laughs> maar ik denk als dit al de tweede keer is... Dus volgens mij is het, uh, krijg je eerst een waarschuwing en de tweede keer word je gelijk al flink... Uh, link gepakt en dan krijg je wat bijscholing in de gevangenis. Daar zijn ze wel goed in, nou ja. Goed, tijd voor een stuk en moppie muziek op die zender. De hoories. Serious Worried About Great. I'm worried about Ray. I'm worried about the future homes. The future holds. Ja, maak het er even af hoor. Hey! Ik krijg een beeldje volgens schotten van uh, een echtpaar. Dat zoend. Dat zoend. Een thuispaardje. Ja, ik vond het toch wel leuk om je even van je stuk te brengen. Ja. Maar ik moet er straks naar het bruidspaar gaan, wil ik me even brengen. Oh, ik dacht dat het hier stond, maar dat heb je zelf Ja, dat was meegenomen. geen verkapt aanzoek aan jou. Ik zou niet durven, zo'n gelukkige familie. Nee, dat... Oh, nee, daar zou niet. je even gewoon tussen willen frikken, gewoon. Ah. Ja, <laughs> ja, natuurlijk. Ja. Even gewoon met de botte ertussen. Nee, <laughs> ik zou het niet over mijn uh, hart kunnen verkrijgen. Vandaag nee. in de Kletskat van Nederland een stuk over uh, rechters zijn wereldvreemd. Ik denk, hoe komt daar nou aan, die stelling als je het een beetje in de gaten hebt gehad... <laughs> Deze Saban Boran die, uh, die slavenhandelaar die, die die vrouw handelde weet je wat uh, nee, Samad Boeran. Ja, niet Boerat, dat is weer die andere. Dat is dat die, is die homo maker. met die gekke broek aan. Ja, die is nu weer een andere naam, heeft hij eens aangemeten. Maar die uh, is natuurlijk uh, losgelaten door een. Uh, ja, het was het ook weer een aanklager die even inviel. en die het dossier niet goed had gelezen. Die zei: nou, oh, die, die man kan vast wel even naar die vrouw toe. en uh, zijn dochter even ontmoeten. Dat kan wel, maar toen ging hij er meteen vandoor. En hij is echt totaal niet meer uh, teruggezien. Nee, en er is ook nog een keer een gevangen ontsnapt tijdens een grafbezoek. En hij had drie maatschappelijke werkse mee. En die konden niet tegenhouden. Die, die Maatschappelijk werkse zijn van die geitenwolle sokken type. Hoewel, mijn vrouw is niet zo'n type. Maar goed, over het algemeen zijn ze er wel. Die kunnen zo'n zo tbs gevangene ook niet echt beschermen. Natuurlijk. Hè. Ja, het ligt eraan waar het, waar het graf zit. Als het ergens in katacombe is. Dan kan je gewoon even ja. een zijgangetje inslaan, toch? Ja, dat is helemaal geen punt. Die, die, die. Maar goed, dus ja, je zou denken: die rechters hebben gewoon allerlei verkeerde beslissingen genomen. Waardoor dit soort mensen gewoon toch weer vrijkomen. Dus. Echt, hoe verwacht ik weer 93, nee 94 procent van de mensen vinden dus dat rechters wereldvreemd zijn. Dus ik een bevriende uh, advocaten, even gewaard... Uh, even gepolst, gepolst en die zegt. Dan, Klopt. Het zijn heel vaak ook advocaten. Die hebben gewoon een hele leven lang hebben ze gestudeerd en gestudeerd. en uh, In studentenverenigingen gezegd. En dan hebben ze nou ja, ik ja, kan advocaat worden. Ik kan ook rechter worden. ga ik gewoon even verder studeren. Dus eigenlijk hebben ze weinig levenservaring. En komen ze uiteindelijk op die rechterstoel terecht. Dat was haar visie, hè? Ja. Haar visie. Ja, ja, ja. En ze verschillende rechters. Dus hebben ze meegemaakt. En die zegt van ja, het zijn een beetje, ja, noem ze dat... Ja. Neurtjes. Neurtjes. Ja, die ze, ze lezen het dossier en ze proberen een beetje in te leven. Maar ze hebben weinig levenservaring. Waardoor ze dus niet echt. Nou ja, niet de ja. goede beslissing nou ja, kunnen ik nemen. Ik ken toevallig een rechter die is vorige week in mijn familie getrouwd. Die vind ik niet levensvreemd. Nee? Dat vind ik echt een warme rechter. Oké. Okay. <laughs> nou, we moeten hier een onderzoek naar doen. Dat, dat, gaan, dat, dat... We, dat gaan we zeker doen. Ja. Zeker doen. Uh, wat had ik nog? Een leuk berichtje. Dat is uh, dat, uh, voor mensen die eigenlijk zo lekker vinden om chocolade chocola te eten. En uh, hun grootste droom is dat Willy Wonka gevoel. Uh, ze gaan nu dus echt in, uh, in China, in Peking, een themapark openen. En ja. dat is, bestaat dus echt helemaal uit chocola. Nou, dat is echt een natte droom van iedere, iedere mens. Ah! Ja, en, uh, een woordvoerder van het pretpark, die verklaart al dat verschillende beroemde chocoladefabrikanten uit België en Zwitserland graag willen participeren in het project. Chocolade is nog niet zo populair, in China. Nou, waarom doen ze het dan in godsnaam? Dan even een rijst. Maar ja, er zit enorm potentie in deze markt, vinden ja. ze. En het park wordt vermoedelijk in 2010 geopend. Dus volgend jaar al. En het paradijs wordt vlak naast het vogelnest gebouwd. Wat het decor was van de Olympische Spelen in 2008. Oh ja. Kan jij je dat vogelnest herkennen? Ja, vaag nog wel. Het ja, was echt een hele raar iets. Het was heel. Nou ja, oh ja. daarnaast. Maar weet je wat ik wel. slavenproject was het ook bijna, geloof ik. Oké. Okay. Maar wat ik ook wel denk: van, ja, dan wordt zo'n pretpak van chocola. Ja, die moet je iedere, iedere maand overnieuw opbouwen. Want dan is het ook gewoon opgegeten. Dat zakt in elkaar, ja. Ja, dat het een beetje warm is ook. Ja, net zoals die ijsparken, weet je wel. Ze ook, ze dat ze, lukt ook niet helemaal meer, omdat het niet meer zo vervriest. Want voor de Ramadan hebben ze ook zo'n suiker... Euh, ze misschien ook een suikerattractiepark. Ja, voor de Ramadan. Ja, de, wordt, wordt, nee, dan, wordt, dan wordt het echt gesloten, hoor. Ja. He? Nee, maar ja, ongelooflijk dat dat mag ook. Dat ja. we nog zoveel aandacht besteden aan dat soort dingen. Aan, aan, aan, aan het suiker en dat... En dat. Ik zit in allergie oh. weer. Oh, ik zit in mijn allergie weer. Ik sta ja. snel een plaatje voor het weer zit in het eetgedeelte ook. Als iedereen eens wat minder zou eten, zou het beter gaan met de wereld. Ja, ja, ja, ja. Nou, weet het wel de slechter dan je zou Some place I'd like to go Uit de jaren 70. Het heeft ook een beetje denken aan Dirty Dancing. Afgelopen week is het door Patrick. Nee, ja. vorige week zondag of zaterdag. Ik weet niet meer is hij overleden, Patrick Sweesi. Nou, dat is toch wel een beetje een uh, tragisch ziektebed. En als je ook de laatste films van Patrick Sweesi bekijkt. Ja, hij zag er heel. Uh... Oh, zag hij er slecht uit, hè? uit? Hij is altijd wel ja. ontzettend streng en gespierd uh, gebleven. Maar echt, die laatste film zag je al in zijn gezicht. Dat hij helemaal uitgemergeld was. En dat hij gewoon echt een beetje grauw zag ook. En ja. moet je je voorstellen. Dan ben je al bij de make-up tafel geweest. Kan je nagaan hoe hij ja. het echt eruit gezien heeft? Maar hebt, je zag ook een heel klein stukje van die ene film. Waarin hij dus uh, zo'n uh, uh, prostituee en een uh, transseksueel was. Dat oh, zag ja, ja. je ook een heel klein stukje. En die vond ik zo leuk die film. En ik heb hem nooit meer gezien. Nee. Nou goed, Pet, deze, deze muziek deed me even denken aan een van die nummers die in Dirty Dancing zat. En ik heb hem ook ja. gekeken. En dan moet ik zeggen ja... Het film gaat over niks, maar hij is toch leuk, hè? Nee, maar in deze film... Ik weet nu kant. de naam. Nou? want Je uh, had toen Puff the Magic Dragon. Ja. En dat was de nummer van Peter, Paul en Mary. En zo heette die drie... die ook dit soort nummers toen echt in de jaren 60 uitbrachten. Ja, Peter, ja. Paul en Mary. En Mary is overleden afgelopen week ook. Ook? Ja, die is ook overleden. Oh. En het lullig is wel dat... De, eh, op, op, op, op, op het NOS nieuws... geven ze aan aandacht dat, dat ze groot werden... met het nummer van Bob Dylan. Nou, volgens mij is dat grote bullshit. Volgens mij hadden ze zelfs gewoon hele, hele leuke nummers... Maar goed, laten we laten eens horen het nummer van Bob Dylan wat zij hebben gecufferd. Oké. Okay. Waar ook gewoon. Nou goed, nee, dat is 1963. Puff de Magic Dragon. Nou, het is toch wel leuk. En ze zeggen ook dat dat nummer was zo goed bekend dat het uh, de Amerikaanse en Britse popcultuur heeft uh, uh, is binnengedrongen toen door hun. Is wel heel, ik vind het wel heel leuk. En dit was trouwens home van Edward Sharp en de ja, NetX die... Zero's. Daar gaan we meer van horen. Al die oude veertig'ers. Oh, vroeger die plaat gewoon. Die gaan hem uh, uh, hypen. Hoe noem ik het weer? Hypen, uh, Skypen, wat even. Ja, Facebooken. Ja, ook dat soort dingen. <laughs> ja, ja. ja, je kan tegenwoordig overal alles koppelen. Ik vind het inderdaad wel. Het is wel leuk. Maar denk erom, als je inbreekt. Kijk uit, ze kunnen zien waar je op ingelogd heb. Ja, altijd even uitloggen, gewoon altijd. Ja, is, nou, ik moet zeggen, ik woon een keer hier, heb ik even op huis gekeken. Ja. En toen was ik thuis en toen realiseerde ik me van... Volgens mij staat hij ook nog open. Nou ja, graag, gelukkig, ik had niet ingebroken. Maar toen heb ik heb toch even gebeld met, uh, met Rob of zo. Van, die was er al. Van, ja. Zet hem even uit, want straks gaat iemand allemaal gekke dingen erin zetten. Mm, dat zou kunnen. Ja? ja, met je wachtwoorden moet je altijd gaan. Want soms heb ik op bepaalde gebieden heb ik dezelfde wachtwoorden, weet je. En dan zou je dus zomaar even... ...iTunes leeg kunnen kopen met dezelfde wachtwoorden die ik bijvoorbeeld ergens anders heb. Die heb ik dan ja. weer veranderd, dus dat is altijd even <coughs> Maar je even moet ontleten. gewoon voor dat soort simpele dingen, vind ik wel. Ja? Van als je bij je, bij je telefoon uh, dingen kan kijken, hoeveel je nog hebt en al die dingen. Is het wel handig als je altijd wel eenzelfde wachtwoord hebt. Ja. En dan zeg je bijvoorbeeld van nou dat is gewoon altijd uh, ringslang of zo, Of brilslang of zo. Ik noem het tuinslang. Ja. Whatever. Maar die, die, die heb je gewoon altijd, weet je wel. Gewoon bij die simpele. Want wie is nou geïnteresseerd in... Uh, Hoeveel jouw telefoonrekening was bij Telford of uh, dat soort dingen. Ja. Niemand toch? Nee, niet echt. Nee, dan nou, is het handig. Wat wel uh, schokkend is, is uh, brand, matrassen, bankstellen en stoelen zijn zware brandbommen in huis. Ja. Het, uh, uh, het, het, het veiliger maken van de meubels scheelt een kwart van de doden en slachtoffers bij woningbranden. Dat blijkt uit uh, onderzoek van het uh, Nederlands Instituut uh, uh, Fysieke Veiligheid ja. in Arnhem. En brandweer en de veiligheidsonderzoekers uh, roepen burgers op... Van de industrie en de overheid eisen dat, het, dat ze behandeld worden met een soort brandvertragende stof. Ja, nou, toevallig heb ik net een, een trailer gelezen. Ja. En die ging daar ook over dat, dat iemand gedood was in een motel. En dat het was niet, niet verder gegaan die brand. En toen bekende die vrouw dat ze altijd haar matrassen kocht vanuit een gevangenis. Als ze daarna zoveel jaar allemaal vernieuwd werden, kocht zij die matrassen als ze er nog goed uitzagen. Oh, en die zijn en wel de, de, de, de, en, en Ja, in, in, in de, het schijnt dus in de staatsgevangenen in Amerika... en, en waarschijnlijk ook bij ons in de gevangenissen... Ja. worden juist uh, is het verplicht van de brandweer dat ze allemaal behandeld zijn. Ja. Omdat er natuurlijk zoveel mensen bij elkaar zijn. Ze zitten natuurlijk als rat in de val. Dus uh, brandvertraagd ja, materiaal. Is we in, uh, Schiphol. Schiphol. Ja, in Schiphol. Ja, en dan kunnen ze toch er even uitplassen of zo. Ja, nou ja, ik, ja, ik, ik, vind, ik ben nog steeds uh, verontwaardigd over het feit dat, uh, dat open vuur nog steeds mag... Dat vind ik eigenlijk is nog steeds heel armoedig. Gezelligheid gaat voor open vuur. Kaasje ja. op tafel mag nog steeds. Uh, Gas van huis, dat is dan wel iets beter beveiligd. Maar is op tafel. Nou ja, zeg, wat vind je die van die, die vuur? vuur dat dat mensen gewoon. dus zo'n klein overtje in de tuin doen dat ze een vuurtje inmaken. Ja, hmm. is ook niet hmm. nodig, vind ik. Nee. Nou, je moet... Veiligheid voor alles. Gisteren ging mijn zoon op zijn knieën. Want hij wilde heel graag iets vragen. Ik denk, nou, wat is dit nou weer? Ja. Yeah. En vroeg je alleen maar of je inderdaad een vuurtje erin mocht aanmaken. Nou, voor mij mocht dat wel. Ja. Yeah. Alleen ik stok al gebruikte veel papier. Ja, dan beginnen de buren een beetje te moppen. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, ik doe het het Misschien had. maar vier keer per jaar, weet je wel. Ik denk, nou, waar gaat het over? Hoe vaak moet ik die barbecue niet ruiken van hun? Maar oké. Okay. Ja, maar vervelend ook aan al die, die lekkere worsten. pot potjes Ja, Ik krijg niet eens een worst. Een andere nou, buren over... krijgen dan wel eens een frikandel weg. Maar... Ja, hij ja, heeft een andere worst die je aan wil bieden. Ha, we zijn er weer. Nou, ja, we over brand gesproken. Ik was afgelopen <laughs> woensdag we even naar Bergen aan Zee. Oh. Ja, en toen, en toen rekenen, duurlijk, we door de. Hoe heet het ook? De Eeuwige Laan of zo. Is echt, dat is zeg maar de Beverly Hills van Bergen ja, aan Zee, zeg maar. Echt waanzinnige villa's Echt de PC-hoofd van Bergen aan Zee. Zeg maar. van, van bergen aan zee. <laughs> Wat een waanzinnige villa's staan daar. ik denk, ja, stinkt het in, man? dat man. man is echt gewoon fik, het is gewoon mistig. Dus gingen wij schieten ze door die rook heen en komen we het strand aan. Zaten we daar vast, konden niet weg omdat de boel in de brand stond. Op het strand? Ja, nou niet op het strand, maar daar in bergen. En uiteindelijk, uh, was er op drie punten waren, dus, was er brand ontstaan. En uh, ze waren flink aan het blussen. En uiteindelijk is het ook wel geblust. En er waren niet echt slachtoffers. Maar het staat die... op drie punten. Nou, dat is dus aangestoken. Dat is gewoon aangestoken. Dat kan gewoon niet anders. Nee, mag. En uh, de mensen moesten allemaal uh, naar het opvangcentrum. Dus er zat een, uh, een sportzaal, hadden ze beschikking gesteld. En al die mensen, <laughs> die zou je denk nou, die gaan wel naar zo'n sportzaal. Maar ja, natuurlijk kom je uit zo'n waanzinnige villa. dan ga je natuurlijk niet naar een sporthal. Nee, het nee, is wel ja. beneden jouw dat, stijl. Ja, daar gaan we echt niet mee aan beginnen. Natuurlijk. En toen? Nou, daar ja, ging ze bij familie. Maar goed, de volgende dag was alweer weer een kan en natuurlijk. Maar het ja. moeten echt wel flink uh, aan het werk daar, want uh, die uh, pyromaan is al flink actief. Ja, maar ik heb ook wel het idee dat uh, als je dan zoveel ziet over bosbranden hier en daar, dat sommige pyromanen daardoor denken van, oh, dat kan ik beter. Dat ja. ze denken van ik ga ook even lekker wat doen, want, uh, het is al lang geleden dat we hier een viatje hadden. Dus dan zeg ik van koop dan inderdaad zo'n ding voor in je tuin. Oké, okay, de buren klagen een beetje, maar ze hoeven niet een huis uit. Nee, dat ben ik wel met je eens. Oeh, dit klinkt spannend. spannend. Kijk op godsnaam wat ik opgezet heb. Het is altijd spannend dat er als onze jukebox komt, ik geef er een klap tegenaan. Wat, wat, wat spuugt die uit? Dat is muziek. Een beetje die dokter uh, No of zo. Ja, volgens mij had ik het niet uh, in de planning? Maar ja, wel spannend. zeker spannend, dit. Even een beetje oppiepen. Uh, een beetje oppiepen bedoel je zo? Ja. ja. Nou, we horen het even aan. Radio nou, is een dan avontuur. Niet te lang, hoor. Radio maakt is een avontuur en het luisteren nog een veel groter avontuur. Wat krijg je voor Holding down the love Take us to a safer place where we can Maar die moet op de rij tegenwoordig ook alles op die zender. Het is half geweest en om half altijd even nieuws uit de regio. Nieuws uit Zandvoort. Zandvoort nieuws. Er is, uh, op het raadhuis ligt nu ter inzage. <laughs> om... Sorry, ja, we moeten hier ook nog iets doen aan de elektronica hier op dit pand. Maar de communicatie is wel goed. Ja, wij communiceren prima. Mag ik nu? Oké. Okay. <laughs> op het Raadhuis ligt ter inzage een ontwerpbesluit grondwaterwet, verwijziging van het pijl en het beheer van het boogkanaal. De bestaande vergunning van waternet om drinkwater te winnen uit de duinen wordt op één punt gewijzigd. Namens de provincies Noord- en Zuid-Holland biedt de gemeente de relevante documentatie ter inzage aan. Oeh. De documenten zijn in te zien aan de balie van het Raadhuis van 11 september tot en met 23 oktober. U kunt reageren voor 24 oktober 2009. En voor meer informatie kunt u terecht bij Waternet 0900 9394. Lokaal tarief. Je moet iets met die stem gaan doen, joh. Je uh, moet bij een lokale We radio bellen. zenden. Lokale, hey, ik zie vandaag in het surfertje. Nou, niet van, ja, nou, het is alweer... Het nou, nee, is wel een krant die uh, ernstig gesponsord wordt door de gemeente Zandvoort. Nou, okay. De voorzitter van zal uh, Radio Maroep. Uh, echt posten. Hij heeft maandag tijdens een bestuursvergadering zijn congé genomen. Oftewel. Dat krijg je alleen toch al. Dat, dat, dat, dat neem je niet. Congé? Ja, als je een congé geeft, wordt hij gewoon eruit geschopt. Maar hij heeft, het zelf, hij heeft zichzelf naar buiten gereden. Ja, hij, is, uh, hij heeft, heeft zichzelf eruit vandaan geschopt. Gewoon. Ook bestuurslid Albert-Jan Fors is uh, demotionair. De laatste weken rommelt het binnen de omroep. En het aantal vrijwillige, uh, aantal vrijwillige medewerkers heeft aangegeven niet langer door te willen gaan. Het is nou... Rommeltje. Alles draait om een verschil tussen medewerkster en een bestuurslid dat geëscaleerd is. En steeds grotere omvang gaat aannemen. Het aantal collega's van de medewerkster uh, is heeft, gehalveerd. heeft al te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn. Dat zijn serieuze problemen. Ja. Gelukkig ben ik ingesproken door het programmeleider, Dus ik weet er alles van. Oké. Okay. Goed, volgende punt. Niet. Volgende punt van de vergadering. Ja, volgende punt van de vergadering. Afgelopen zaterdag, dan bedoel ik dus niet vandaag, maar vorige week. Is het in het gemeenschaphuis de tussen haakjes S looproute gepresenteerd. Dus slooproute. Zandvoorters die de route nog willen lopen, kunnen deze route ophalen bij het Zandvoort Museum. Het was ook zo dat uh, uh, deze slooproute, die voerde langs plekken waar gebouwen verdwenen zijn. Dus dan kom je van, als u hier naar rechts kijkt, ziet u niets. Maar ooit stond dat er. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Ja. En langs gebouwen dus die straks eventueel gaan verdwijnen uit het Zandvoortse straatbeeld. De route is gemaakt op initiatief van alle culturele verenigingen van Zandvoort. Ik ga ze niet allemaal noemen. En de wethouder Bierman opende dus afgelopen zaterdag de bijeenkomst waarna de sloper de opgerichte muur sloopte. Dat bedoelde dus meneer Bierman mee. En er waren toch meer dan 200 bezoekers en die konden dus zien wat de Zandvoortse culturele verenigingen betekenen voor Zandvoort. En wie er niet bij kon zijn, kan alsnog de route lopen. En haal hem op bij het uh, Museum. En natuurlijk was vorige week dan die route geopend. ja. Yeah? Want er was, vorige week was het Nationale Monumentendag. Oh, en toen ja. was in het gemeenschapshuis... Dat weet ik wel. Er stonden Altijd alle... een mooi woord, ook gemeenschapshuis. Ja, daar ja? is de hele geme Goe gemeente aanwezig. En de, daar uh, waren alle, alle culturele verenigingen, et cetera, waren daar binnen. En dan kon je dus uh, een rondje maken en langslopen. Van, om te kijken wat er allemaal te doen is hier in ons Zandvoort. Nou, maandagavond heeft de gemeenteraad... nog eens twee uur nodig gehad... om het bestemmingsplan van Zandvoort... als we het toch over gebouwen hebben en zoiets... aan te nemen. Het ging niet zonder slag of stoot. Er waren meerdere schorsingen nodig. Voorzitter Nieke Meijer... loopt op alle handen meneer het plan... langs de klippen die de raad had neergelegd. Maar slechts tot januari. Want dan zal de college... met een volledig nieuw plan komen dat het hele cyclus weer moet doorlopen. Ja. Het houdt niet op. Echt, het is al eerder, hebben ze erover gepraat. Nu hebben ze erover gepraat. En later gaan ze er nog een keer over praten. Ja, maar dat is hetzelfde als toen op het nieuws dat die meneer Pechtel dat hij een hele stapel boeken bij zich had. Van dit is allemaal onderzocht dit jaar. Ja. En Ja, maar we gaan nu een samenvatting maken. Nou, dat is echt van, nou, we kunnen er een nietje doorheen doen. Ja. Ik vond is... hem wel grappig. Anderen vonden het weer flauw, maar ik had zo, ja... We. Nietje, ja, jij bent nog goed met het niet misschien. Nee. Uh, maar dat is meestal op een andere plek. Al. Ja, doe die stapel, doe die snap het ook dan. Nou, dan ga een wel leuk nieuws dat je denkt, nou. Dat vind ik wel een uh, voorpagina waard. Afgelopen donderdag begonnen twee medewerkers van Nieuw Unicum. Dennis uh, Schrader en uh, Bart Hendricks. aan een wereldpoging uh, poging lang tennis op de baan. die op het terrein van Nieuw Unicum oh, is gelegen. Ja. Hun doel was 36 uur achter elkaar een balletje te mappen. En. Ze hebben het gehaald vrijdagmiddag om vijf over half zes sneuvelt het oude record en daarna hebben beide heren nog even tot uh, acht uur s'avonds avonds doorgespeeld. Maar ik wil de waardoor... uitslagen van de wedstrijden weten die ze allemaal gespeeld hebben. Ze hebben ze het echt bijgehouden. Wauw, is er gewoon. Tic, tic. Nou ja. Maar goed, uh, waardoor 36 uur uh, is uh, getennist. Leuk. Ja. En er is een, een goed initiatief. Voor... En er is een goed doel uh, is eraan vastgebonden. Ze dus hebben niet voor een lol hebben ze aan slaan, meppen jij ze het volgens mij al iets van 4.000 euro of zo. Bij Klopt, 4.500 je... euro hebben ze opgehaald. Ja, ik heb de krant wel gelezen. En dat, uh, nou, dat, kijk, dat, dat vind ik leuk. Dat zijn leuke berichten. Ja. Uh, even kijken, plaatje Jack Pinati. Nieuwe single heet Be The One. To save our souls, they said we were too early and to join the fold. I lay and watch you sleep beneath a citrus sky, pretending. De muziek dit, vind ik toch wel grappig, heb ik altijd wel iets mee. Misschien moet ik die kant toch eens gaan onderzoeken van mezelf. Mevrouw Kant even vrouw een beetje kant. Vandaar dat ik Dirty Dancing ook zo'n leuke film vond vroeger. Ja, ja. ik vond Grease vond ik zo leuk. Maar ik was oh, naar dan nee. Dirty Dancing, ik was echt even daarna. Oh ja. Dat was ja. ik al. was in 83 of zo? Nee, 87. 87. Het jaar van mijn uh, marriage. Oh, vandaar. Dat was ja, je met ja, andere dingen heb je bezig. Geblokt. Ja, je was helemaal geblokt. was helemaal geblokt, ja. Zover de Jack Penaat eerste En uh, Hij heeft eigenlijk al een nieuwe single Die heet Pool Up My Heart. En wij rijden nog even de oude single Ik was even helemaal confused. Ik was even helemaal in de war. En daarna nog uh, Hercules en The Love of Het heette Blind. Ja, Welkom bij uh, de, de, de, do de, doo de dooie hoek van de zaterdag. Ik spreek bij ons met collega's. En dan zeg ik altijd, uh, stel ik mezelf voor. Dan zeg ik altijd: met welke toepak ze de zaterdagmorgen? Oh ja! Dan luister ik nooit. Dan ben ik licht nog geen bed. Ja, nee. We worden zo <laughs> lekker wakker. En luisteren naar ons. Ja. Dat is Goed. gezellig. Een vriend van mij, die is aan de, bij de rechtszaken uh, zit hij aan van de, de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Weet je, hij woont zelf ook in Amsterdam. Hij heeft er ook een beetje last van. Al die verzakkingen en die ellende die in Amsterdam zich afspeelt en zoiets. En uh, hij heeft het een beetje waargenomen. Hij zegt van het is nu opgelopen. De kosten 3,1 miljard euro voor wow. 10 kilometers uh, nou, tram, treinbaan, dat is de tram, hè? Tram nou, dat baan. begint daar bij het Centraal Station, hè? dan gaat hij naar beneden. Ja. Of daar is hij beneden al, want daar. daar heb je natuurlijk ook al die metro's al. Ja. En die wordt dan doorgetrokken naar, uh, naar Zuid. Ja. 10 kilometer, hij heeft het omgerekend. Dat is uh, 300.000 300 euro per meter. Wat? Ja. Ja. Zijn we nou ja, helemaal gek? Ik zeg gewoon gek. zelf, waar zijn we mee bezig? Maak het openbaar vervoer gratis en laat de mensen lekker gratis in die taxi stappen. En uh, dan had je die taxichauffeurs heel wat geld voor kunnen geven de komende jaren. Volgens mij, als je hier een goede He? enquête we mee... We, we, we hebben de oplossing. Ja, dat ook. Maar ik denk gewoon dat je het moet gestimuleerd dat mensen gewoon eens buiten Amsterdam moeten gaan werken en wonen. Wat is dat nou? Ja, nou dat doen ze al een beetje, hè. Sloterdijk en... <laughs> Zit al een stuk uit het centrum. Ja. ja maar ik bedoel, trek die stad uit elkaar vandaan. Maar maak het één grote monument. En iedereen moet buiten Amsterdam wonen. Genuid. 3 miljard 300.000 euro per meter zijn we er nou helemaal achterlijk geworden. Gewoon. Als ze dat geld gewoon niet uitgeven. En dat ze dan gewoon zeggen: van nou, het staat ergens gewoon. En van wat uh, levert dat aan rente op? Nou, dan kan, dan kan heel Amsterdam een hele vervoer gratis betaald worden. Ja. Nou ja, goed. De oud-wethouder Geert Dales van Amsterdam is gisteren meerdere malen in aanvaring gekomen met de enquêtecommissie Noord-Zuidlijn. Die verhoren uh, over zijn rol in de aanleg van de nieuwe metro. Dales loodste uh, het uh, de, de lijn te bouwen in 2002 door de gemeenteraad. Hij loodst er zo doorheen. Het moet gebeuren. En uh, nou, Duitsers waren natuurlijk uh, ook uh, met betonnen. Volgens mij is het ook vaak een beetje dat uh, zo'n mannetje die heeft dan iets bedacht. En dan moet het er doorheen. Want het is dan zijn wel? En ze willen geen gezichtsverlies leiden. Maar ondertussen leidde, leidt heel Nederland gewoon verlies door de aanslag op de staatskas. Hé, wat laten we daar eens over hebben? Het verzakt ook allemaal. Maak er een ja. parkeergarage van wat er gemaakt is en verder. Eh, <laughs> ja, of een, gewoon een fantastisch ondergrond zwembad zo naar. Dat lijkt me ook wel heel leuk. Nee, stop een je student in. Dat je er zegt een ja mag wonen. Ja, maar dan vind je. Daarna herken je het ook niet meer terug. <laughs> <Nee>. <laughs> dat is. Oh nee, dat is waar. Nee, nee. Dan gaat het zeker verzakken. Ja, <laughs> ja oh nee, my dat is Ja, ja. ja. En dan die stank. <laughs> Doe nou, dat maar niet. Het is ondergrond, dus dat scheelt wel. Ja, het dat, zit bij elkaar. Ja, dat is waar. Dan ja. kan je gewoon, uh, ja, precies. Dat is inderdaad het liefst van Robert Long. Hè? Long, hè? in een kamp en dan kastreren. Nou, dan zullen ze wel leren. Hup, allemaal wegdoen naar oh. Het nietje. Ja, dat zeg ik. Die kant dacht ik al een beetje op. Nou, nee, dat dacht ik ook. Nou, dat vind ik ook weer zielig. Er is uh, in het uh, in Friese Olberkoop. Er stond een meneer met een busje gewoon. En die is op één middag veertig keer geflitst. Nou, die man die is daar helemaal doodziek van. Hij zegt, ja, ik kreeg een gigantische stapel brieven van het centraal. Justitieel in kassenbureau. Ja. maar hij begrijpt gewoon niet waarom dat nou gebeurt. Ze moeten daar toch weten dat het niet klopt. Want de wagen stond, stond dus rood geparkeerd. En auto's moesten ervoor uitwijken. Misschien dat zij daardoor net buiten het gezichtsveld van de camera kwamen. En juist zijn auto werd steeds geflitst. Ja, ik zie het maar het CJIB wil niet reageren. Ja, die denkt ook. Oh, 45 40 keer. Uh, wat is het? Uh, 100 euro? 200 euro? Net is ja. alsof ze reden dan waarschijnlijk ook nog. hè? Ja. Terwijl die man gewoon stilstaat. Ja, nee, ik zie het wel voor, maar dat je net even uitwijk en dan flits. Dan ben je wel snel. Ben je best goed. Dan zijn heel veel mensen wel snel met uitwijk, dat is ja, wel positief. Misschien zijn we toch wel uh, iets snels over zich. Er schijnt wel een nieuw een apparaat te zijn in de, in de handel die uh, nummerplaten omdraait wanneer je geflitst wordt. Zeg maar. Zodra uh, een, een flits uh, te zien is. Dus ook met onweer. Nou, waarschijnlijk, ja. ja. Dan ja. gaat die, die nummerplaat, rrr, wordt omgedraaid. En dan maken, de foto, maken ze een foto van een auto zonder nummerplaat. En kunnen ze jou dus niet, geen bekeurd geven. Oh, dit is een gouden uitvinding, zeg. Het is in Nederland, die heeft ze naar Nederland gehaald. Nederland, ja, klopt. En uh, die, uh, die, uh, ja, die biedt het aan voor 180 euro uh, Dat is per setje. een kopie, maar ik heb wel een beetje telcelgevoel hierbij. Ja. Dat ik denk, van, dan koop je het. En dan krijg je gewoon een sticker. Of, of, dat je dat zelf moet doen ondertussen. Ja, dan ben je altijd te laat. En dan, en, en dan ga je klagen en zeg je, ja maar meneer, je moet sneller zijn. Ja. Zoiets. Je moet hem beter afstellen gewoon. Ja. Ja, nou, het, is, het, het, is het is een gat in de markt denk ik wel. Maar voor mij het, houdt het een paar maanden stand. En een geeft het uh, ja en dan weet je iets anders. Voor. Politie is zo creatief altijd weer. Alhoewel, ik moet wel zeggen, ik ben ooit eens twee maanden geleden heb ik een stoel gekocht. Een setje stoelen in Rotterdam. Toen werd ik aangehouden door de politie. Toen mocht ik ergens niet links afslaan. En toen volgde ik een auto. een stelletje van die oproerkraaiers. Die scheurde zo links linksaf. Ik dacht, oh, ik ook kan ook wel linksaf. Dus ik ga erachteraan. achteraan. werd aangehouden dat ik een bon van 60 euro Zo. Toen dacht ik: kut, die stoelen had ik beter niet op kunnen halen. Ja. Daar gaat mijn winst. Maar die heb ik nog steeds niet binnen. Twee maanden later. Dus ik heb zo'n hoop. En ik moet zeggen dat ik een goed gesprek heb met die politie. Ik zeg van: jullie willen meer respect. Nou. Dan, dan moet je niet natuurlijk bonnen gaan uitschrijven. En ik bedoel, er staan hier zoveel borden... dat ik gewoon niet meer weet of ik die nou links af mag of rechts. Ik snap het niet meer. Er stond nog hier in die stad. Want nou, allemaal als opgebroken. ik hun had en ik had een teaser gehad... had ik gelijk... <laughs> had ik naar binnen geschoten gewoon. Maar ik had het heel netjes gehouden. en uiteindelijk sloot ik af met... Uh, nou ja, werk ze nog en uh, sterkte met deze opdracht vandaag. <laughs> ik hoop dat het zo blijft dat hij niet komt, die bonnen doen. Dat snap je. Ja, het zal wel. Het zal wel doen. Toch wel hè? Ze dus hebben we wat langere tijd nodig. Alle American rejects falling. Niet zo goed als uh, She gives you Hate, maar uh, toch een aardige zingel van uh, All American Rejects Falling. En dan val je te gaan we vandaan praten over uh, de politie. heeft natuurlijk dus ook een nieuw apparaat, een teaser. Ja, en gisteren waren er weer leuk, leukere beelden op de televisie te zien ervan. Ja, ik zag bij uh, de politie op je hielen, zo heet het. Ja, ik, we zaten oh, dan, ja. Hoe heet het nou, achtervolging, de politie op je hielen. Ja. En er was dus inderdaad zo'n zo'n zo model en die zat in de auto en die zat van, nou, uh, ik wil helemaal niet bekeurd worden, want ik doe toch niks. En dit, uh, die was gewoon echt heel irritant. Ja. En uh, dan hoorde je die uh, presentator al van, ja, ze is zo gewend dat de mannen gewoon heel aan de voeten liggen, wat ze zo mooi is. Maar die agent had er even niets mee te maken. En zei ook van, Mark en dit, dat hij wil me arresteren. En plotseling hoor je er gillen. Maar ze had zo, zo, en toen rolde ze echt zo, rolde de bolder echt zo uit die auto. Ja, kijk, dan kom je en, er wel uit. Ja, maar ik had echt zo van, wow, wat is dat voor een ding? Dat